In de zomer meldde Philips al dat er banen zouden verdwijnen, maar maakte toen geen aantallen bekend. Philips behaalde in het derde kwartaal een netto winst van 76 miljoen euro. De omzet daalde licht naar ruim 5,3 miljard. De Franse socialisten hebben oud-partijleider François Hollande gekozen tot hun presidentskandidaat. Komend voorjaar neemt hij het waarschijnlijk op tegen zittend president Sarkozy. Hollande kreeg in de tweede ronde van de voorverkiezing 56% van de stemmen, zijn tegenkandidaat Martin Aubry 43%. Hollande wil de Fransen verenigen en een gewone president zijn zonder allures. De Europese Commissie moet de bevoegdheid krijgen om alle lidstaten te dwingen om hun economie aan te pakken, dat vindt minister Verhagen.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 Weldon won verschillende grote prijzen. Hij is 33 jaar geworden. Het weer plaatselijk mist. Later vandaag breekt de zon af en toe door. Het blijft droog en wordt 14 tot 17 graden. Vanaf morgen is er elke dag kans op een bui en komt er meer wind. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam tussen Leidsdam en Hoogmaarden 8 kilometer. En op de andere rijbaan richting Den Haag staat 3 kilometer bij Zoeterwoude. A9 richting Amstelveen, 3 kilometer voor knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 6 kilometer. Op de A15 richting Europort bij Sliedrecht Oost 5 kilometer. En verderop 3 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Op de A16 richting Rotterdam bij Randweg-Dordrecht 3 kilometer en verderop tussen knooppunt Riedekerk en knooppunt Herbrechtseplein bestaat 9 kilometer na een ongeluk. Op de A20 richting Gouda 5 kilometer tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Herbrechtseplein. A27 vanuit Utrecht in de richting Breda tussen Gorkum en Nieuwendijk 3 kilometer.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 De vraag aan het begin van een nieuwe aflevering van Stamford op zaterdag: hoe is Johnny? Ik heb geen idee. We komen er waarschijnlijk wel achter de komende drie uur lang bij CFM. ieder van de grote muzikale familie De Barts met een lekkere single uit de jaren tachtig. CFM.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 Ja, Amstelveen. Kijk. Het is een uh, zware tegenstander. Dus ik ben benieuwd wat Joop enthousiast of somber is. Ik weet het niet. We gaan het horen zometeen na half drie. En we hebben natuurlijk het weer. Het weerbericht. Uh, en we hebben het gedicht... Alles hebben we bij de hand. Kijk eens aan. In de evenementenagenda natuurlijk. Precies. Kijk. Reden genoeg om drie uur lang te blijven luisteren naar CFM. En zo dadelijk schakelen we al over naar het circuitpark Samford. Daar zit Willem van Dissen. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them upper boor. Is that all so dumb and immature? That's just something getting in the way When we go up to bed You'll just know that it's such a shame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 Ja, goedemiddag Robben, uh, luister. Ik ben Paracamp voor het, uh, dit weekend in het teken uh, van de vorige Finale Races. En ook in het teken uh, van het Europese uh, Via GT3 kampioenschap. Een mooi uh, extra aandeel in het programma van dit weekend via GT3. Uh, de volgende Finale Races, uh, de finale races voor de Nederlandse kampioenschappen. Zoals zijn de Clio Cup, de Redder Cup. -cup. De uh, ja, wat hebben we nog meer, de GT4, de gt 4 en de dieselcup en ja, de prachtige aanvulling natuurlijk uh, via GT3. Via GT3, prachtige auto's, Mercedes, uh, SLS, Audi, uh, R8, uh, hebben we hebben nog meer, we hebben Ferraris, uh, Lamborghini uh, daarbij. Uh, ik zal ongetwijfeld nog wel een merk vergeten, maar die Via GT3, toch het hoogtepunt van het uh, programma dan. En ook bepalend voor het tijdschema hier op het die zo. Deze Via GT3 rijdt vanmiddag een race en nu is uh, om drie uur is die hier, nee om vier uur die gepland en die wordt uh, ja, op uh, een tv-zender uh, live uitgezonden. Dus ja, dat tijdschema wordt moet aangehouden worden. En dat tijdschema, ja, dat ligt uh, voor de rest nogal een beetje in de war. En dat is uh, de oorzaak daarvan. Vanmorgen, uh, met de kwalificatie van de FIA GT3, was er een pintje rijden. Ik ben even zijn naam kwijt, maar die uh, ja, bovenop... Uh, Slottenmaker bocht, stukje verder richting Schijflak. Die gingen hard af. Rijder, oké, ook als Maar wat uh, ja, de problemen in het tijdschema veroorzaakte, was dat hij ook de vangrail over een flink aantal meters helemaal had uh, vernield. Er moesten 17 platen opnieuw aangebracht worden. Ja, en dat vergt tijd. Dat heeft, uh, ja, ik denk, anderhalf of twee uur uh, bijna geduurd. Uh, met als gevolg dat het schema tijd uh, achteruit gegaan, die is uh, schenas aangepast. Uh, we hadden nu al klaar moeten zijn met de Clio Cup. Uh. Nou, die moet nog gaan rijden. De GT4 uh, zou nog rijden. de uh, GT4, maar die is ingepland pas om vijf uur. Daarna krijgen we ook nog de Diesel Cup, uh, met een race van 100 uh, minuten. Die gaan uh, van start uh, rond half zes. Dus ik hoop dat die uh, voor het donker uh, thuis zijn. Oké. Okay. <laughs> dus ja, welke race hebben we nu dan op het uh, circuit Willem. Uh, met uh, de, -de met uh, ja, zodanig gaat uh, hij afgelachen voor ons uh, winnaar een race over 50 meter, ja, noem hem maar op. Uh, Rob, je kent hem wel. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> nou, die gaat uh, zojuist als eerst over de finish. Tweede wordt het Kelvin Stoeks En derde is het uh, Marten Graaf, die derde de finishvlag gaat zien. Kijk eens aan, nou je zit lekker op het circuit, vandaag een uh, lekker Je Heeft de lunch een beetje gesmaakt, want we hebben wel lunchpauze gehad, toch? Ja, we hebben uitgebreid pauze gehad. Ik moet eigenlijk even uitbuiten. Maar... <laughs> oké. <Okay. laughs> Van alle uh, lekkere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 en dat allemaal voor de tv-uitzending op onder andere MotorStiffie van het VIA-GT3-kampioenschap. zoals ik al zei, een uitermate mooie startveld met ook Nederlandse kans hebben ze daarin. En daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Ja, oké, okay, want ik wilde het ook nog even hebben over Ronald en Dennis van der Laar. Dat klopt helemaal, ja. Alles omdat we gt 3 op. Uh, uh, we hebben deelnemers uit Zandvoort, vader en zoon Ronald en Dennis van der Laar. Dennis een jongeling, normaal gesproken actief in Renault auto's. Hij rijdt hier met zijn vader in die GTW kampioenschap mee in een Porsche. Ja, en Dennis deed het zeker niet onverdienstelijk. Die kwalificeerde zich voor de race van vanmiddag als vierde. Hij was waar die race samen met zijn vader, we moeten wisselen, half uur de race. Ah, Kwalifikeren zich voor de race van morgen dan. En die kwam niet verder zijn 27 e plaats, als ik het goed heb. Dus uh, ja, we gaan ook dat uh, volgen vanmiddag. Oké, okay, heel veel spanning dus op het uh, circuitpark Zandvoort. Dankjewel Willem voor dit moment. je okay, en tot straks. En tot zomer komen we weer bij je terug. Inderdaad, het schema ligt uh, flink overhoop Maar we proberen het gewoon zo goed hè, als het uh, kan te volgen bij CFM. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Met nu de London Beach. Hier is Uber on the sun. I'm watching the sun say good morning. voordat oh, ze juist van de willen van deze de Radical Cup inmiddels uh...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 er is een veiligheidsadviseur aanwezig. Kortom, u zult er uitstekend uitstekend maken. Dat is voor ambeleden en alle 65-plussers uh, die uh, dansen, moet je daar naartoe. Je leert ook vallen. Kortom. Tijddansen. dansen. <laughs> <Bij> dansen. <laughs> Kortom, ga naar de haven van Zandvoort, want daar is spektakel van half drie tot half vijf. En uh, moet je je van tevoren aanmelden? Of kan je ja, gewoon je moet de je lopen. aanmelden. Dat kan van negen tot twaalf bij uh, A.T. Kroonsberg, telefoon 57. 30866. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus wacht niet te lang met aanmelden. De middag zal een teken staan van bewegen. En kunt u wat slechter lopen? Er wordt gezorgd voor begeleiding bij de entree naar het strand. Die trap hè? die naar beneden ja, ja, gaat. Ja. Het museum. Ja, als je moeilijk kan lopen, moet je ook niet gaan dansen. Maar en niet vallen. Is... niet vallen Nee, daarom is er dus een man aanwezig die je dat leert. Hoe moet ik vallen? Oké. Okay. Helemaal goed. Dankjewel, Pieter. Zo dadelijk het weerbericht. Ziet er heel goed uit, hè? Zo hoor. Wow. Oh, ja, lekker, lekker weer he? buiten hmm. Of dat de komende dagen zo blijft het horen na deze plaat van Carol Emeralds ja.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 Sabe? Something else. Yeah! Oh, that's what I want. Twee hits, nog stop op de zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. Jorden, hoorde uh, en in en de T-Rubs uit de jaren 80. En daarachteraard deze lekkere single van CeeLo Green en I Want You. Vanmiddag wordt er weer gevoeld, dat Waarschijnlijk in een uh, stralend, of uh, nou waarschijnlijk in een stralend Zandvoort. Want het uh, weer is lekker. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren en luisteren. Ja, het is perfect. Ik zit hier uh, uit de wind.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 Heeft uh, drie punten minder van Zandvoort. Maar ook één wedstrijd minder gespeeld. Omdat vorige week hun veld uh, werd afgekeurd. Na een behoorlijke hoos Maar als ze. Tenminste, volgens uh, zeggen van de heren uh, van de ANVJ. Als ze dat veld een uur later hadden gekeurd. was er niks in de hand geweest. Maar goed, die wedstrijd is dus uitgehaald... Die hebben ze nog te goed. als tegen Aalsmeer. Dus uh, uh, Zandvoort, als, uh, uh, laat ik zo zeggen. Als ANVJ hier weet te winnen. dan gaat ANVJ over Zandvoort heen. Zandvoort staat nu virtueel op de tweede plaats. Er zijn drie ploegen die kunnen nog boven Zandvoort uitkomen. Ook met inhaalwedstrijden. En uh, ja, het is dus hartstikke spannend in deze wedstrijd. Echt belangrijk. En Pieter Keur, de trainer van Zandvoort, kan over een x aantal belangrijke spelers niet beschikken. Waaronder Boy de Vet. Boy de Vet die vorige week uh, in de een helder rol heeft, uh, heeft uh, vervuld. Echt, dat is Zoals die man. Dat de, de, de, de doelverdering met name de eerste kwartier na de rust. En die is niet weg. Maar, maar, maar, maar, maar gelukkig is Joris Schmid hier in Zandvoort. En die, die neemt zijn plaats in. En ook Joris Schmid vind ik een karrier van de keeper. Uh, dat is eigenlijk de, de voorbeschouwing. Uh, de eerste vijf minuten. Dus we we spelen nu in de achtste minuut. Missen uh, we een beetje afgerust uiteraard. Zandvoort uh, is een ietsje teruggedrongen naar eigen helft. Is een paar keer ook uitgekomen daarentegen. Maar hij heeft nog uh, alle tweede proef hebben. Nog geen kans gekregen op een doelpunt. Nou, um, laten we dat nu uh, even in ogenschouw nemen. Uh, of behouden. En dan komen we straks terug voor uh, misschien wel een, uh, een, een leuke opdrijf, wie weet. Ja, even voor de luisteraars. Uh, Joop, waar komt uh, AMVJ vandaan? Uh, Amstelveen. Het is de uh, Speltenamse Vijf, laat ik het zo zeggen. Het is de uh, Algemene. Nee, Amsterdamse Vereniging voor Jonge Mannen. AMVJ, opgericht in 1909. Dat is uh, nog een tijdje geleden. hè? Joop, Joop, volgens mij is het een afdeling geweest. ...van de universiteit. Het was de sportvereniging. Nee, nee, nee, nee dat, is, dat is niet helemaal waar. Het is voortgekomen uit um, de, het fonds... ...Amsterdamse uh, Vereniging voor Jonge Mannen. Er is een fonds geweest... ...die uh, kinderen in, in achterstandssituatie... Okay. Heeft, ...heeft willen laten sporten. Allerlei sporten. Hockey, tennis, handbal, voetbal. Voor alles nog wat, uh, wat er gedaan. En dat is eigenlijk nog steeds geval. het geval. Het, alleen, het is niet meer zo... ...dat, uh, dat er dus een min of meer van... Uh, voor jonge mannen is het niet meer alleen. Het is ook jonge vrouwen. Ja, dat sowieso, dat sowieso. En ze zijn er vanaf Amsterdam verhuisd naar, naar Amsterdam Daar is uh, eigenlijk het, uh, hun, hun uh, thuishonk. Uh, het oorspronkelijke thuishonk van ANVJ was in het Leidse Bosje in Amsterdam. Uh, dat is niet meer. Dat is allemaal plat gegaan daar. Dat is allemaal nieuw gekomen. En nu uh, is het gewoon nog ANTJ, handbal handball, hockey, softbal, uh, voetbal, tennis, uh, van alles nog wat. Grote om die vereniging. Ja, leuk. Ja. Ja, dankjewel Joop En we gaan de wedstrijd in de gaten houden Straks komen we weer bij je terug SV Zandvoort vandaag tegen AMVE Tussenstand 0 tegen 0 En straks ook weer naar het circuitpark Zandvoort We hebben een vol programma vandaag Pieter Ja zeker uh, er, er is nog een hoop nieuws over te tellen hoor. Oh, kijk eens aan. Nou dan gaan we snel door met de muziek I guess I'll just forget today. Zij juist tegen Pieter, die tegenover mij zit. Gewoon een lekkere plaat uit de jaren zeventig. Ja, yo, yo. ik geniet, joh. Heerlijk, hè? Ja. Door de delegation en Where is the Love. En, wat en, gewoon op straat. En, <laughs> weet je, ik heb begrepen dat jij ook zo goed kan zingen. Is het waar? Ja. Van wie heb je dat gehoord? Dat heb ik van uh, de familie gehoord van je. Je zong als klein kind al. Ja, ja, ja Van de douche met... ook. Ja, precies. Mm -hmm. En dan nou vanavond kan jij weer zingen. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Want in Café Oomstee, in een... Uh, de, ja... Iedereen weet wel waar het ligt op de Zeestraat. Daar is vanavond, vanaf half negen, Zing mee met Gree in Oomstee. Seemonsliedjes, Markklappenkoor en alles is daar. Uh, eigenlijk moet je daarbij zijn. Dat is mijn specialiteit. Precies. Dus vanavond, om half negen, iedereen welkom in Café Oomstee in de Zeestraat. Zing mee met Gree.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 We gaan wel over naar het circuit, daar uh, zit uh, Willem van derzen. Willem! Ja, goedemiddag. Ja. ja, goedemiddag. Ging even ja. niet helemaal goed, hè? Zelfcontrole was dat, uh, als je het niet goed vindt. Hou hem zelf ook even de controle. Ja, ja, ja, ik ben hem even kwijt hoor. Je ja, nou, ja, natuurlijk in een uh, raceauto uh, op het screen om de controle uh, te houden over jezelf en de auto, uiteraard. Nou, de Clio Cup. Degene die uh, tot nu toe uh, de controle uh, heeft, dat is uh, Sebastian Blekenman. Sebastian Blekenman, uh, ook leider in kampioenschap uh, ditse uh, Clio Cup. Uh, ligt aan de leiding met vlak daarachter uh, Marcel Becker. Ja, ze moet ook nog een topstop maken en dat is toch wel van cruciaal belang. Sebastian bleek hem al een beetje gaat natuurlijk, richter krit hebben bij de, queen of ook een ze hartstikke van zijn assen toch trekken. En een beetje hulp natuurlijk, voor degene die op kop ligt, dat is een safety car. Nou, die safety car, situatie er ook nog over twee ronden, dus Sebastian en een leiding, zijn grootste concurrent, of concurrenten in het kampioenschap. Het is Sierrakke die naar Polen uh, vertrekt. Ja, dan moet je met een recherche van de achterpaard starten. Het is een plek waar ze nog steeds op ligt. Uh, ze komt niet echt uh, verder naar voren. En wil ze toch op uh, de kampioenschap gaan binnenhengelen, dan moet er toch nog wat uh, gaan gebeuren. Het overzicht op het uh, race uh, stand van zaken is even onoverzichtelijk. Vanwege het feit dat een deel van het uh, veld al de pitstop heeft gemaakt en de rest niet. Maar we gaan zo, uh, als iedereen zijn uh, pitstop uh, gemaakt hebt, gaan we het hoe de stand van zaken is, en dan uh, hebben we ook uh, een beter uh, inzicht gewonnen uh, uh, met het uh, kansen uh, op het kampioenschap uh, voor Sebastian Bleutelmolenstaan. Uh, kampioenschap hebben we het over. Ja, de winnaar van de vorige race uh, doet hier uh, volgens uh, de Red Opera Cup. Jimmy de trouwens Niet alleen een race winnaar, maar ook nog eens een keer uh, kampioen in die uh, Red -Cup En dat is uh, heel mooi uh, voor deze uh, jongeling uit Wassenaar, uh, natuurlijk. Oké, okay, maar in ieder geval nog een hoop uh, werk voor uh, Sheila verscheurd te doen om uh, toch nog kamp... ...kampioen te gaan worden. Ja, toch nog op de kans. Morgen hebben ze ook nog een race. Eh, dan mag eh, ook vooral naar ...van de eh, te vertrekken... ...met een van de van Sebastian Bleekemolen. Maar ja, goed, het eh, verschil moet vandaag... ...zeker niet groter gaan worden... ...in het koldo voor eh, van Sebastian Bleekemolen. ...want dan wordt het eh, helemaal uh, moeilijk... Uh, ...voor Siela morgen. Oké, okay, Willem, hoe lang hebben ze nog te racen... Uh, ...in deze race? Uh, we hebben nu nog een uh, kleine 20 minuten te gaan... ...op uh, dit ogenblik. Oké, okay, komen we straks naar het nieuws van uh, drie uur... bij terug. Dankjewel voor dit moment. Oké, tot zo. Snel weer over uh, naar Joop van es, want de verbinding uh, werd even verbroken. Joop, je volgens mij slecht nieuws. En Joop is weer weg. <laughs> Zie je, dat, uh, dat gaat niet helemaal lukken. Nou, gaan we een plaatje draaien, proberen we het zo dadelijk weer bij Joop van es. Hier is Agneta Veldskok en hier is on. Joe Veriss, Joop. Ja, ik, ik weet niet wat er de hand is. Dus ik hoorde jullie wel maar jullie mij blijkbaar niet. Helemaal niets. Helemaal ja. niks. Nu wel. Je hoort, nu hoort me wel. Oké. Okay. Nou, het is heel erg slecht nieuws, zelfs voor Zandvoort, Want in de achter minuut uh, was het uh, door uh, slecht uitgewerden dus van Zandvoort dus uh, de lange titels van AVE, die ze vroeg op een 1 kon brengen. En nog een drie minuten later een de aanval over de rechterkant en het uh, was 0-2 en ik, ja, ja, ja, ja deze ploeg kan gewoon aardig voetbal, niet een hele foute partijen pas, maar de is uh, that, the gelukkig speed die de bal weg kan werken, en soms zal het een ander vaatje moeten gaan toppen. er staan wel eens waar, die vier jongens in, die er eigenlijk, laagst op de reservebank zitten, ja goed, die moeten toch in staat zijn om dit ook te kunnen neem ik aan, tenminste, laat ik het zo zeggen dat ligt het niet maar de verdediging is een beetje laks een beetje kraag uh, die kan de afval van de uh, ACA niet goed inschatten. En uh, daar zijn dus die twee doelpunten uit de kou. Dus de eerste doelpunt, ja, ene zand voor de dus wilde die bal wegtrappen. Die schiet tegen de spits aan. En die kon heel makkelijk de laatste man passeren. En toen ook uh, heel erg spitseren. Maar die tweede, tweede doelpunt, dat is gewoon een hele mooie aanval. Over die 4-5. En toen kwam ineens uh, die spits weer vrij voor uh, Smit, Ja, En die kon er toen niks meer aan doen. En toen was het dus 0-2. Sant zou in ieder geval met de moeder van om nu een beetje meer grip op het spel te krijgen. Dat wordt niet helemaal, want AFJ is weer weg. En dat is weer een heel snelle aanval. Van Zandvoort te zien ook voor in de kant van het veld. Het gaat met zijn man voorbij. Die gaat, nee, er is geen antwoord die er tussen kan komen. Maar dat was weer een hele grote kans voor AFJ. Om zelfs op 0-3 te komen. En dan nog zelfs nog in de eerste helft. Um, het is eigenlijk op dit moment stand van zaken. Zandvoort uh, ziet er niet helemaal goed in. En AFJ gaat lekker voetballen. En uh, daar zit het verschil denk ik. Oké, okay, dankjewel Joop. Helaas wel uh, wat uh, slechte berichten.